Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een ongeluk met een bus in het zuidoosten van India zijn zeker 25 mensen omgekomen. De bus werd van achter aangereden door een motor en vloog in brand. Verschillende passagiers konden nog naar buiten klimmen, maar veel mensen verbranden levend, zeggen de Indiase autoriteiten. Ook de motorrijder overleefde het niet. Omroep Tros gaat onderzoeken hoe het kan dat een striker gisteravond de talkshow van Eva verstoorde. Een dierenactivist ging in zijn onderbroek naar de tafel van Eva Jinek. Nou, daar komt iemand aan. Eva, een minuut spreektijd voor de dieren. Het gaat altijd dieren over mensen thema's. Ik vind het echt belangrijk dat we het ook eventjes over dieren hebben. Ze gaan het zeker nog hebben over je outfits, dat weet ik zeker. Ja, want hij had dus weinig aan en op zijn lichaam had hij stem voor dieren en vegan geschreven. De beveiliging begeleide hem uit beeld, de omroep, zegt dat ze gaan bespreken hoe ze dit soort dingen voortaan kunnen voorkomen. Schiphol heeft nog een klein beetje last van Storm Benjamin. Er zijn wat vertragingen omdat er minder landingsbanen open zijn. Vanmiddag zou alles weer zoals normaal moeten gaan. En niet op date voor een nieuwe geliefde, maar daten om te weten wat je gaat stemmen. Dat kon gisteren bij het Centraal Station in Den Haag. Daar trotseerden Tweede Kamerleden en Hoogleraren de Storm Benjamin om in gesprek te gaan met kiezers. Welkom bij de levende stemwijzer. Het weer zit niet per se mee, surprise. Dus we gaan er het beste van maken. Dus alle mensen die langs fietsen, u ook meneer, u mag gewoon gezellig aanschuiven. Die kunnen we aanspreken. Nou, verslaggever Mark Robin Visser, die deed dat ook. En dan een kijkje bij een van de staattafels. Even kijken of hier al een gesprek gaande is. Er staan wel lekkere hapjes hier op tafel. Dus daar ligt het niet aan. Wat is dit? Universiteit Leiden. Het onderwerp, dat bent u. Hallo. Ja, hi. Hi, ik ben en wat is het onderwerp hier, Universiteit Leiden? Uh, ik ben de Sam bestuurskunde en ik sta hier om te praten over democratie. Woensdag. Is het zover, dan gaan we stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Heb ik het weer voor je. Een grijze dag in het noorden en oosten. Kans op een bui. Later is het steeds vaker droog. En het wordt vandaag maximaal 12 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. MUZIEK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 is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu even geen rust aan de kust. Lady Love Your love is peaceful like a summer's breeze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 That's cozy as a fire's glow and I keep on needing you girl the little Just a start van de dag. Hè, zo de echt, oh. met Lou Ross, ja zo willen we natuurlijk wat starten. Hè. Ja, dat is beter dan een kastraatzanger <laughs> hoor, vind je niet? <laughs> nou ja jongens, jullie hebben het alweer gehoord, <laughs> het is weer begonnen, even geen rust aan de kus. <laughs> nu alleen maar met twee van die idiote vrouwen ja, aan de tafel. <laughs> ja. ja, we moeten het dubbel op doen, want onze Beb is ziek. Beb is ziek, en ja. Even zwaaien na. Ja, Beb, sterk geliefd ja, ja, we hopen dat je over twee weken weer helemaal genezen bent. Ze heeft denk He? ik nu net zo'n stem als Lou, denk je niet? Ja. Ik denk het ook. Oh ja, ja. ik denk dat ze zo'n stem ja. heeft. Oh, dan moet ze eigenlijk nu de studio in. Bepp, ja. <lacht> ja. we gaan een nummer met je opnemen nu. <lacht> oh, fijn, we zijn er. Goedemorgen allemaal. Ja, goedemorgen. Wat fijn dat jullie weer op ons afgestemd hebben. Heerlijk dat jullie weer die komende twee uurtjes met ons samen gaan doorbrengen. Ja. Uh, nou, ik denk dat we gewoon wel allemaal leuke dingen hebben. Hè? We of gaan straks uh, natuurlijk als van ouds eventjes... naar het weerbericht kijken. Ja. Dat is ook heel hak. <laughs> ja. <laughs> Een stormachtig figuur van die Rico Schreuder. Ja. ja. Kijken wat hij uh, ons te melden heeft. Ja. Ja. En uh, of we nog lang uh, last blijven houden van Benjamin. Ja. En... Uh, Ineens. Oh, dat ligt aan mijn draadje. Mijn draadje zat niet goed. Ik denk, ik, ik hoor allemaal kraak. Ja, nee, moet, je weet ik, het zelf niet, want ik hoor het niet. Nee, ik moet een nieuwe microfoon kopen. Ja. Um, even denken. Oh ja, we waren gebleven bij het weerbericht. We hebben natuurlijk ook uh, nieuwtjes uh, van uh, uit Zandvoort. Ja, Misschien rond of zo. Wat alles wat. Ja, natuurlijk. Ja. De cultuuragenda. Nou, het is, jongens, het is niet normaal. Als je eens gaat ja. kijken. In, in, in de omgeving van Zandvoort, ja. wat er allemaal voor mooie voorstellingen zijn. Ik ga vanavond, als ik het trek hoor, als ik genoeg energie heb, ga ik naar het Mostertzaadje. Daar is ja? een bijzondere zangeres. Ja, uh, of ga ik er straks al over vertellen? Nou ja, goed. Misschien, ik, ik wacht nog even met vertellen. Ja. Nou, en, uh, god, we hebben een leuke gast. Mooie we gast vandaag. We hebben een geweldige gast. Ja. En uh, die gaat ons alles vertellen over hoop. Uh, tijd, tijd is hoop. En ze ja. komt binnenkort naar Haarlem. Het is een, een hele uh, autoriteit op haar gebied. Ja. Ze is schrijfster. En, uh, nou ja, die vrouw is zo veelzijdig. En ik denk dat ze ons zoveel positiviteit ja. kan brengen strakjes. Dus ja. stay tuned. Hè? Want ja. uh, in dit programma komt ze speciaal langs... om te vertellen over uh, de 26e... Oktober, want dan kun je het live zien in uh, Haarlem. In het Verhalenhuis. Ja. ja. Nou, we, we, we, gaan, uh, we gaan verder aftrappen. En ik, ik wil eigenlijk... Ja, we missen Beb nu zo, hè? Ja, Het ja. Ja, ja. kan en, gewoon en, niet. Dit, ja, dit ik, kan gewoon niet. We hadden een live verbinding moeten maken. Nou, ik, we, he, we hebben ongeveer... We hebben wel een boodschap van, uh, van Beb. Oh. Ja. Ze wilde toch even aan de luisteraars laten weten hoe het met haar gesteld is. Daar komt ie. Ik ben vergaald! Ik werd wakker verdacht om een uur of drie. Pijn in mijn slot in mijn neus vol slot. Ik naar beneden voor wat sinaasappelsap. Ga ik onderuit, lig ik beneden aan de trap. Pijn in mijn kuiten, pijn in mijn kop. Ik snuit met de pletter, maar het houdt me niet op. Aspirine, vitamine C en D. Ik word me gek naar de WC. <tied> Hij voelt, hij voelt, hij voelt zich niet zo lekker. Hij voelt, hij voelt, hij voelt zich niet zo lekker. Hij voelt, hij voelt, hij voelt zich niet zo lekker. Hij voelt, hij voelt, hij voelt zich niet zo lekker. Ik ben verkouden. Jij blijft thuis vandaag. Je hebt het toch al aan je maag. Bel de dokter maar. Die staat altijd voor je. Ik ben verkouden. Vandaag. Je hebt het toch al aan je maag? Wel de dokter maar, die staat altijd voor je. Ik wil verkalen! Ik voel, ik voel ik voel, ik voel, ik voel me niet zo lekker. Ik voel, ik voel, ik voel me niet zo lekker. Ik voel, ik voel, ik voel me niet zo lekker. Ik voel, ik voel, ik voel me niet zo lekker. Ah, de dokter. Goedemorgen, voelen wij ons wat slapjes? Moet u de mond maar eens open? En beton stoken? Ik! Nee, nee, nee. Dank u! Wilt u voort aan de hand voor de mond houden? Sorry, ik kan u niet helpen, want ik ben verkouden. Hey. Hey, hey. Ik ben verkouwen! Maar terug naar bed, ik heb een kopje thee gezet. Arme knul van mij, ik kom er straks gezellig bij. Ik ben, ben. verkouwen! verkouwen. Heek, hey, hey.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 met Camilla. Het zweet loopt van mijn rug en pillen. Ik heb 43, de koorts die stijgt. Straks ga ik nog dood, dan ga ik gillen. Maar aan mij speelt ook weer op. Het is net of de ronding steeds groter wordt. En die pillen maken me depressief. Nog even en ik word radioactief. Nou, ik ga toch even de dokter willen horen, want zo hou ik het niet uit. Ik ben verkouden Met dokter aankomen? Uh, ja, met mij nog een keer. Zou je nog eten? Ik ben veranderd met Automatische ambotabaraat van dokter Ackerman. Oh, dokter Akkerman is vandaag niet aanwezig. La, la, mijn zoekjes. Ja mijn zoekje zou nog één keer langs de komen, want ik wil een beetje mismaken. U kunt u voltap iets spreken naar de fiets van. Ja maar waarom komt u niet? Dan? Nou dat zit al. Ik ben verkalen. Verkalen. Klasse. Hartstikke leuk. Niet nou, speciaal, te zijn, maar wel uh, dit lied. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, speciaal voor onze Bep ja. die hartstikke ziek is en was ze maar verkouden. Maar ja. het is natuurlijk even een graadje erger. Hè? Ja. Die rot corona heeft ja. bij de toegeslagen en bij vele anderen, denk ik. Het is dus. is Voor alle mensen die nu luisteren uh, en die, die slachtoffers zijn geworden van dat nare coronavirus. Heel, heel veel beterschap. En we hadden het net natuurlijk over hoe we de komende twee uur een beetje gaan invullen. Maar uh, ja, bescheiden zoals ze is, heeft Hannie helemaal weer niks gezegd. En ik, ik was ook ik weer even vergeten. Oh ja! Over de ja. Oh ja. Ik ga kijk, het andere tijd doen, hè? Ja, kijk, want Hannie heeft natuurlijk altijd in het tweede uur, start ze altijd met, ja. met zo'n fantastische column... Maar uh, ja, doordat we uh, tegen die tijd onze gasten mogen verwelkomen, ja. uh, hebben, we, hebben we maar besloten om jouw column te verplaatsen. Ik dus, ken mijn plek, ik ken mijn plek. De, de, ach, je bent zo lekker flexibel, hè? flexibel <laughs> typje. Ja, hey, uh, om half elf hè, ga ja, je het doen. half elf. Mogen we al een tipje van de sluier? Ja, ja waar dan gaat gaat het gaat over uh, de, de, de taal die de jeugd spreekt op het moment. De taal. En die beheers jij? Dat, dat, dat nou, dat gaan we zien. Goeie mirakels. Ik versta er hele. Als die gasten gaan praten, ik heb geen idee waar nee, ze daar het over ik hebben. ik kan ook wat roepen straks. Papimento ik. kan ik nog een beetje volgen. Oh, okay. maar, maar dat? Die ja. straattaal? Nou, nee, geen nee, idee. Nee. En TikTok-taal heb je ook nu, hè? Is dat ook een taal? Ja, de jongeren en kinderen hebben ook zo'n taaltje. Ja, ik, ik, ik weet ja. alleen, ik heb onthouden bruh. Maar nou weet ik niet meer wat het betekent. Ja, ik ik, ik ken er wel bra, maar dat is Engels. Oh, dat is. <laughs> En daar heb je het ook niet continu over. Ja, ja, ja, ja, ja. Hé, hey, uh, uh, nog even wat. Hè? Want uh, de vorige keer weet je nog dat we een gast hadden, Guido Weidema. Ja. Die had dat prachtige nummer, hè? Dat, uh, ja. met een beetje magie. Ja, mag. mag ja, mooi. dat fantastisch ja. nummer. Maar hij, hij werd door ons zo enthousiast en... Uh, toen, toen, hij had het toen ook over nog een nummer wat hij helemaal af had. Ja. En wat eigenlijk ja, een beetje lag te verstoffen. Wat al jaren bijna klaar was. En, en doordat hij nou zo enthousiast werd... heeft hij ook dat nummer uitgebracht. Oh, zo omdraaien? draaien? Ja. Het is ook een prachtig, prachtig nummer geworden. Werkelijk waar. Lieve mensen, luister mee. Het is van de band Ruk. Uh, maar het is dus geschreven door onze Zandvoortse Guido Weidema. En daar zijn we natuurlijk zo oh, ongelooflijk oh, trots op. En een beetje hebben we hier aan meegeholpen dus. Ja, eigenlijk ja. wel, ja. Ja, ja. ja, nou je het zegt. Ja, ja, we hebben toch een klein beetje, hebben we hem uh, een duwtje gegeven... Een push, om, ja. om toch door te gaan hiermee. En dit nummer heet So Afraid. Komt-ie. day I met you Was the first day I knew I was alive I felt heartache And stuttered Yes, you made me feel Like a child And I know Love can't change So tell me why want you just to say I was longing to see you You could read En uh, uh, eens eventjes kijken wat... Uh, hey, ik had gezegd dat je... Dat je helemaal, je ja. zet ze af, maar ze breken er gewoon doorheen, ja, hè? ze willen gewoon jou ja, afbreken. Gewoon ja, gewoon even lekker wachten. Terwijl joh, jij juist het leuke je. weer wou gaan voorspellen. Ja, ja. Kijken of Benjamin ja. het gaat verlaten. Ja, heb ik heb er geen zin in, hoor. <laughs> nee, weerbericht. Ik wil spelen. Ja, nee, je wacht even. Nou, goed. Um, het weerbericht volgens ja. Rico Schreuder. Ik ben heel benieuwd. Na storm Benjamin blijft het ook de komende dagen onstuimig herfstweer. Ook vandaag blijft het nog flink waaien. Nou, dat, dat klopt wel, hè? Ja. Ja, ja. Het is goed dat ik geen hemd heb aangedaan, want anders was ik eruit gewaaid. Ja. Ook vandaag blijft het nog... Oh ja, dat heb ik net gezegd. Verder komt het tot buien, maar soms schijnt ook de zon... Er waait een matige tot vrij krachtige, aan zeekrachtige tot harde westenwind. Windkracht 4 tot 7. En het wordt 12 graden. Nou, 4 ja, tot dat... 7 zijn wij wel gewend. Ja. En dan draaien we onze hand niet oh, meer voor op. Bij oh, zandworters. <coughs> ja, zo is het. Ja. In het weekend ja, dan komt het regelmatig tot buien. Hè, gezellig. Maar zo nu en dan schijnt de zon. De westenwind is duidelijk aanwezig. En aan zee is kans op zware windstoten. Het is een graad of 11 in het weekend. Na het weekend is het eerst nog wisselvallig met temperaturen van 11 tot 13 graden. En Later in de week nemen de neerslagkansen af en lopen de temperaturen op tot boven normaal. Kijk, en dat horen we graag. Begin november wordt het zo'n 15 tot 16 graden. Dan was dit het weerbericht... En uh, ja, we, ga, we gaan eens eventjes een heel gezellig nummertje opzetten. Uit de oude doos. Manfred Mann. Oh, oh, Joey in town. Hear the jokes, have a smoke, and I laugh at the clown. In the world, see a girl with a smile in her eyes. Never thought I'd be brought right down by her lies. Give a watch her dance to the beat of the drums. That's the now sweating brown, the This... Haha, zet ha, de clown. Nou, Jullie snappen het natuurlijk... dat dit gewoon een enorm bruggetje is... naar het volgende onderwerp. Want onze Hanny heeft weer een geweldige column gemaakt... die ze ons straks gaat voorlezen. En uh, ja, haha, zet ha, de clown. Maar wij gaan straks horen wat de Nederlandse jeugd allemaal zegt... en hoe ze alles invullen. Um, in aanloop naartoe heeft Hanny ons gevraagd... om het liedje Parijs uh, te draaien. Dus dat gaan we doen... En vanaf dat moment laat ik het helemaal aan Hannie ja, over. Dankjewel. Hé, hey, we, we gaan naar je luisteren. Ik ben benieuwd. Ik verheug me alweer enorm. Hier komt Parijs van Kenny B. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Frisse morgen in Parijs. Gewoon mijn business. I see the most beautiful French On their boon hooghaken And I don't know I bonjour, mon amour Moi, Marcel, tu es très belle Et je sais Je suis Nélandais Oh Je parle un petit peu français, Et je Zeg mij dat wij vanavond samen kijken Naar de die Selysée En naar de Notre-Dame naar de scène. En daar samen, op toe en mm. mm. ah. En ik voelde dat het goed zat Ik zag er zo verlegen lachen Kan niet geloven dat het echt was zijde de mijne, zij ze leek een mix van Duits, Cecilia en Anouk. Oh, oh, oh, er gebeurde iets met mij. Toen zij zei, je suis Nederlander. Oh, je parlais een beetje Francais. En ik zei, praat Nederlands met me. Even Nederlands met me. Mijn gevoel zegt mij dat wij vandaag. En naar de andere dame, naar de scène, en daar samen op En dan nog een woordje voor ons. Je There graag onder de jeugd, want dat houdt mezelf jong. En zo hou ik tenminste een beetje feeling met wat er zo al speelt in hun wereldje. En nou zag ik van de week een groepje van die leuke jongens staan bij de supermarkt. Dus ik vraag zo, hey, hey jongens, uh, hoe gaat het met jullie? Alles goed? Gaan jullie ook stemmen volgende week? En, uh, en hoe gaat het op school? Een van die jongens brandt gelijk los. School, schoolgirl, ik zeg je eerlijk, the whole thing is that. The whole thing is that. Teachers praten alsof ik een NPC ben in een powerpoint en elke keer weer in die vraag, homework gemaakt? Homework gemaakt? Elke dag, voila. Dan zeg ik, bro, ik heb trauma. Ik heb geen homework gemaakt, snap je? School is bullshit. Saus. Pure saus. Zonde van mijn tijd. Mijn verwekkers denken dat ik naar school ga, maar girl, girl, ik ben buiten, weet je? Met mijn brabas, met mijn team. We chillen. We maken moves. Geen sommen. De straat leert je cijfers met eurotekens. Ik fix money. Echte money. Mijn phone tikt harder dan die bel in die klas. Ik heb voor mijn little bro een fatbike gekocht. Echt spang, girl. Echt spang. Echt dash. De hele buurt kijkt als hij langskomt. Echt wel brocco, Echt wel lit. Zoals hij op zijn fatbike zit. 50 barkies. Best wel duur. Rijdt wel 30 mijl per uur. Echt, joh. Slee toch? Oh, Ik zou altijd voor hem simpen. En mijn zusje, luister. Zij is echt... Douchie. Zij is echt douchie. Maar boys moeten het niet eens denken om haar naam te zeggen. Laat staan om naar haar te kijken. Ik zeg, blijf op afstand, man. Blijf op afstand. Anders gaat jouw mond het asfalt proeven. Ik hou het low-key. Maar pas op, hè? ik word Para. Ik word helemaal para als het om haar gaat. No cap, jongen. No cap, man. Dat is echt zo. En thuis? Thuis, joh. Als ik daar kom, is het voor een snack. Het is veel te japping Ik hoor ze half, man. Weer fitty. Weer fitty. Het is echt kaas. Het is tijd voor mijn eigen osso. Dat lijkt me echt lid, man. Bruh. Bruh. Stemmen. Die politics is full cap, man. Die ik cap, I mean. Mijn matties kunnen ineens een osso kopen. Ik wel, ik wel door mijn deals. Maar zij husselen drie shifts. En nog steeds zijn ze skeer. He? Zij hebben geen vloes voor een wachtje. Nee, nee. En dan zegt zo'n boeber: Gewoon sparen, jongen. Sparen, sparen. Poepen je haren. Boeien. <laughs> De politics ze TikTok voor stemmen. En dan denken ze dat ze één trend doen. Dat wij denken, Celeste, ik stem op jou. Eva drerry, Eva drerry. We moeten ons own party maken. PVR-partij voor de real ones. Met energy, chaos, real talk only. Geen filter, geen postje, just vibes. Maar, missus, we moeten nu een loesoe naar de shoppa. Even wat doekoe uitgeven. Bye-bye. Oh, uh, uh, u bent echt Jimmy. Very, very Jimmy. Echt very Jimmy met die nice patas. Tjallas, tjallas. Eh. Uh... Uh, laas, zeg ik. Tja, waar ging dit over? Oh, het zal allemaal wel. Maar mij was je bij de tweede zin al kwijt. Gelukkig kreeg ik al gauw een tweede kans. Er kwamen drie kleine meisjes luid gichelend uit de supermarkt. Dus ik roep, hé uh, hey, meiden, lekker herfstvakantie nu. Wat gaan jullie allemaal doen? Meteen begonnen ze door elkaar heen te kakelen. Oh, we zijn zo ready for a break. School is echt hiving, burnout vibes. We gaan eerst chillen bij Lisa. Beetje self-care. Beetje content maken voor TikTok en Insta. Helemaal top, En dan gaan we een kleine citytrip maken. Want mijn bestie heeft een deal gevonden op Skyscanner. Insane low Insane low Maar eerst erin shoppen. Want we willen alle drie zo'n full core look. Beetje cozy. Beetje drip. En we moeten onze nails laten doen, want die zijn echt. Giving, echt plain. En, en dan misschien een sleepover bij Noor, maar dat weten we nog niet. Want dat hangt af of haar situationship niet meer zo toxic doet. Oh ja, en we gaan nog Pumping Spicy Lattes maken... en lekker viben met de hele girls gang. Oh, uh, leuk, leuk, zeg ik. Leuk, dat dat, uh, dat klinkt goed. Nou, uh, geniet in ieder geval maar lekker van jullie vakantie, zei ik. Maar weg waren ze al met hun armen vol snackgroenten... smoothies, mini pannenkoekjes en slime lickers. Mijn <grijpt> oren tuiten. Geen idee wat ze nou allemaal gaan doen in hun vakantie... en of dat wel echt leuk is. Wij middelbaren spreken echt een heel andere taal. Het is voor mij in ieder geval... is er helemaal geen touw aan vast te knopen. Ik geloof toch niet dat ik zo'n enorme klik... en aansluiting heb met die jeugd. Minder dan ik dacht eigenlijk. Maar ja, dat is misschien ook wel logisch... Uiteindelijk heb ik intussen aanzienlijk meer verleden dan toekomst. En zij hebben nog niet zoveel verleden, maar nog een hele toekomst voor zich. He, en die kunnen ze net zo chill, brul, toxic, dash of braba invullen... als ze zelf willen. En, en, en, en dat is ook wat waard, uh, toch? Wacht even. Ik versta mezelf even niet. He, geen idee. Wat zei ik nou eigenlijk? Sorry, jongens. Ik spreek en versta geen jongere taal. Is dat nou jongere taal? Jongere taal, jongere taal. Gehad een graad dag van ze verzinnen nieuwe dingen. Jongere taal, jongere taal. Ze korten alles af en maken hele nieuwe zinnen. Jongere taal, jongere taal. Dus niet meer te begrijpen en er niet meer bij te houden. Jongere taal, jongere taal. En ligt het nou mij nee, voor de wijndag jou? Een Nieuwe generatie ook weer nieuwe spullen Zoals mobiele telefoontjes goed om mee te lullen Ik zelf heb een genus, ben ook bijna niet te stressen Maar moet nog heel veel leren op gebied van sms'en Dus w 8 double f is wacht even lijpen Want als je dat niet snapt is deze taal niet te begrijpen HVJ is HVA, want love you and Ik zend het terug met extra medestart en love you back of vlek. Verliefd zijn kusjes in je nek En vind je dat maar geen check zin op internet Het is afkortingstaal, want kort is normaal En lekker makkelijk, dus wel tot ziens met jongeren het al Yeah jongere het jongere jonger het Een gachige dag van wijf, ze verzinnen nieuwe dingen. jongere tal, jongere Ze korten alles af van maken hele nieuwe zinnen. jongere het jongere Dus niet meer te begrijpen en er niet meer bij te houden. jongere tal, jongere jonger het jonger Hij nou mij voor de wijn, dagje houden. Ik heb assa van wakker, alles flex, relax. Alles cool, dope, vet, vers, chill, to the max, het is straatal. Ik heb er zelf flinker mee verzonnen. En een hele nieuwe hip, taal ontwikkeld en begonnen. Zelfs boeken bepaal. het groene boekje gehad Maar als volwassenen het doen, dan weet je dat het goed valt Want in reclames wordt de jongere taal dus nu schaamteloos gepint Zoals de vetste reendo is de coolste bling Maar zodra de commercie dit zo grappig gebruikt Is al die shit alweer uit, omdat het oud bakken raakt. Dus jongeren, laat die nieuwe skype maar lekker rollen En laat oude lullemar achter de feiten aanhobben Jongere taal, jongere taal Gaat geen dag verwijf, ze verzinnen nieuwe dingen Jongere taal, jongere taal Ze korten alles af en maken een hele nieuwe Jongere taal, jongere taal, dus niet meer te begrijpen en ook niet meer bij te houden. Jongere taal, jongere taal, hij ligt het aan mij voor de wijndag jouwe. Ja, ja, ja, ja, ja, jongere talen liet je uit het uh, klokhuis, en uh, dat was ter afsluiting van de kolom. Uh, van onze Han. Han Die vertaling zullen ik, we wel een keer neer, ergens neerzetten. Nou, <laughs> ik, ik had geen. Ik denk, waar heb je dit nou allemaal over, joh? Ik, ik, ik kon het niet meer volgen. <laughs> niet te geloven, hè? Maar praten Zullen ze echt zo met elkaar praten? Nou, praat? de spraaktaal, mensen dus wel. Het is dus half uh, een beetje Marokkaans, maar Antiliaans, Surinaams, dus allemaal door elkaar. Jeetje, een, een en, uh, en soort. De, de, de TikTok-meiden praten wel zo. Je hebt op. Uh, als je ja, gaat koetelen, dat is weer anders. Ja, die hebben echt, wat ik al zei, dat. Uh, uh, de, de, ja. Nou, uh, slash is dan weer niet zo, maar. Uh, heel veel afkortingen. Ja, ja, ja. Uh, maar die ja. kon ik natuurlijk niet gebruiken, want dan begrijp je dus, er helemaal dus, niks dus, meer van. Ja, gewoon. dus er dus zijn weer allerlei nieuwe dialecten aan het ontstaan, in feite. Ja, hè? ja dus Dat het is stads... zo naar, dat dus zeggen ze, het is zo toxic. Ja, ja, je, dat, ja, uh, ja. je kan het wel terugbrengen hoor, maar uh, je moet er echt even voor gaan zitten. Uh, ja, ja, ja. <laughs> nou dat doen we een andere keer weer. Dan gaan we het ontleden. Die, die, uh... Ja, <laughs> die kolom <column> van jou. <laughs> ja, hartstikke mooi. Hey, ik, ik hoorde je ook uh, praten over uh, de verkiezingen. Ja. Uh, dan hoorde ik je naar vragen bij die jongeren. En uh, ik, ik moest eigenlijk een beetje uh, glimlachen een poosje terug. Want inmiddels zitten we met 18 miljoen mensen hè, in dit uh, landje. Ik kan me nog herinneren dat zo'n uh, 25 jaar geleden... Pim Fortuyn al riep van uh, het land is vol. Ja. Vol is vol. En het is gewoon toch weer 3 miljoen doorgegroeid sinds die tijd. Ja. Uh, want ik, ik hoorde dat liedje van Fluitsma en van Tijn. Ja. Uh, 15 miljoen mensen. Hè, dat, uh, dat was het nog niet zo lang geleden. En toen dacht ik van... Ach, zijn wij helemaal vergeten hoe wij toen waren en hoe wij toen leefden. Want daar ja. is weinig meer van over. En ik denk, ik ga dat nummer toch eens draaien ja. als een soort eye-opener. Van jongens, we hebben niet in de gaten gehad, denk ik, nee. hoe we veranderd zijn. Luister mee naar Fluitsma en Fatijn met 15 miljoen mensen. meningen, het land van nuchterheid Met z'n allen op het strand, beschuit bij het ontbijt Het land waar niemand zich laat gaan, behalve als we winnen Dan breekt u de passie los, dan blijft geen mens meer binnen Het land wars van de tuteling een uniform is heilig Zoon die noemt zijn vader piet. Een fiets staat nergens veilig. 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor. Die laat je in hun waarde. 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Die moeten niet het keurslijf in. Die laat je in hun waarde. land vol groepen van protest, geen chef die echt de basis, is. Gordijnen altijd open zijn, lunchen, broodje, casus. Een land vol van verdraagzaamheid, alleen niet voor de buurman. De grote vraag die blijft altijd, waar betaalt hij nou zijn huur van? Het land dat zorgt voor iedereen, geen hond die van een goot weet.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 Ja, uh, ja. Dan dringt het wel even door, hè? Nou. Wat er allemaal veranderd is. Ja. En hoe we toch stiekem aan gemanoeuvreerd worden in een keurslijf, toch? Hè? Ja. En toch mensen die droog brood eten, of minder, helemaal geen brood meer. Dus ja. Kijk, juist, toen had het over de verkiezingen, hè? Dan kunnen we misschien even reclame maken voor onze collega's. Welke collega's? Van aanstaande zaterdag. Dan is er hier op 6 FM ook een verkiezingsdebat. Ja, Tussen 10 dus en twaalf. Ja. Hè? Ja. Dus door, ik uh, denk dat dat in plaats is van Goedemorgen-Zandvoort. Ja. Dus het is ja. een verkiezingsdebat... dat uh, gepresenteerd door Ben Zonneveld en Hans Botman. En dan komen ja. er vier grote of meerdere partijen... de fractieleiders die komen hier uh, met een eigen zelfgekozen onderwerp. Ja. Maar het zijn ook landelijke onderwerpen... die eigenlijk ook heel erg in Zandvoort spelen. Het wonen, ja, op, dat, het, uh, dat, dat gaat natuurlijk heen en weer. We ja. zijn natuurlijk onderdeel van de landelijke Precies. politiek. Ja. Dus, ja, dus als dat... je het nog niet weet... Gaan luisteren. Ja, tussen 10 en 12. Ja. Even luisteren als, als het je interesseert. Maar het zijn weer de vier grote. Hè? Weet je wat ik nou eens leuk zou vinden? Ja, die kleintjes. Hè? Om de kleinere ja, te horen. Ja, dat denk ik ook. Je ziet steeds diezelfde gezichten. Ja, ik bedoel zoals BVNL. En dan heb je ook nog... Die, die, die, je hebt ook een eenmansfractie. Doe mij van 50 Jan. plus. Weet je? Hè? 50 plus, dat willen wij. Nou, 50 plus, de piratenpartij. Ja, dat die dat hoor je, die nee, hoor je nee, allemaal nee. helemaal niet. Ik zou zo graag eens... Uh, die uh, zulke partijen aan het, aan het woord willen laten... om, om te horen wat zij, uh, wat zij graag willen. Ik want, denk dat het heel verfrissend is. Want nu ja, heb je elke avond diezelfde kop... en je denkt, oh, daar zijn ze, heb je weer. ze weer. En, en weer het enige ervoor. wat ze doen is elkaar uh, onderuit halen. Dat, ja. uh, ik, ik, ik, ik, dat denk ik jemig. We hebben toch, denk ik, in Nederland nooit zulke slechte... Uh, politici, of tenminste mensen gehad die de politiek zo snel slecht ja. bedreven. Maar ik zou echt, zeker nu de, de toestand in het land, denken: jongens, ga samenwerken. Ja. Zodat het allemaal weer een beetje op de rails komt. Ja, maar, ja. Uh, en niet ja. tegenwerken. Maar nee, ja, okay. zo, is het, zo is het. En ja. ik bedoel, we zijn allemaal anders. En dat vinden de stoempers ook. Over Joost. Oh! Ja. <lacht> O, oh, ik zat met Joost in de kleuterklas Toen al wist ik dat hij anders was Joost is anders geaard uh, van uh, de Sloempers. Dat was wel even een leuke, ja. leuke draai, hè, ja, die ze dragen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Um, Hebben we nog Sandwords uh, nieuws? Um, ja. ja. Ik wou nog eventjes vertellen wat ik het zo leuk vind van, dat, uh, van die prijs die we gewonnen hebben. Heb je dat nog gelezen? Nee, geen idee. Sandwords heeft een prijs gewonnen voor het uh, beste station. Oh? Internationale prijs is dat. En het grappige is, het staat ook in het krantje. Oh. Maar er staat helemaal niet bij wat dus die prijs inhoudt. Oh. Dus dat is wel even jammer. Ja. Maar uh, was, hoe, hoe lang is het geleden dat, die, dat het station hier in werking kwam? Even kijken. 1908. 1908 hadden ze ongeveer 3200 reizigers per dag. Oh. Er staat in Zandvoort oorspronkelijk gebouwd in 1908. En we hebben ongeveer 3200 reizigers per dag hadden. We, sinds in de jaren daarna. Ja. Maar door de Formule 1 is ja. dat opgelopen. Ja. Dan hebben ze dus 60.000 reizigers per dag. Je kan het bijna niet voorstellen. Nee. 60.000 reizigers. En dat nee. liep echt. Je zou ze allemaal op visite krijgen. Nou, inderdaad. He? Maar het liep echt geweldig. Mensen zijn er heel erg van onder de indruk. Dus hebben we een internationale prijs in de wacht. De Railway Station Award. Oké. Okay. Nou, dat is zeg maar dus ik niks. Nou, uh, ik maar was natuurlijk niet. hartstikke trots. Ik denk, ik lees dit. Wat hebben we dan gekregen? Krijgen alle zandvoorten straks een taartje of zo? Of een, uh, of een jaarabonnement? Of een jaarabonnement, zoiets. Maar dat ja. nee, nee dat, hebben we niet, uh, dat staat er niet bij. Maar oh. daar kunnen we natuurlijk wel trots op zijn. Verder hebben we... Maar ja, koop er verder een brood voor. Ja, okay. en maak de en ja. even lekker schoon. Er <laughs> <laughs> uh, is op 1 november de Natuurwerkdag in de zuidduinen. Natuurwerkdag? De natuurwerkdag. Wat is dat dan weer? Dan kan je dus helpen de, de oh, duinen weer een beetje op te frissen. Het je mag zo, komen helpen. Ja, ah. het, het zijn die mooie duinen. Zo uh, in de zuidduinen. Ik weet niet of je er wel eens heen gaat, maar er ligt natuurlijk best nee. heel veel vuil. In de er niet Zuiduinen, je ja? Je gaat er niet heen met je hond. Je gaat naar andere duinen toe. Jij? Wel, nee, die hond die wil helemaal de duinen niet in. Man. Oh, oké. Okay. Die is veel te lui. Nou, of je kan er nu nog in he, bij ons. Niet. Er zijn he? geen wolven. Je kan er nu nog gewoon in in die duin. <laughs> maar uh, wat ook gebeurt, is dat ja. die honden die ja. graven massaal kuilen. Ja. En dat is ook heel gevaarlijk met, uh, voor wandelaars. Dus ja. op 1 november dan kan je dus komen helpen. Om die kuilen van, dicht te en gooien. En die kuilen dicht te storten. Oh, nou. okay. Als je je verveelt, meld je aan. Je gaat erheen om kwart voor tien. Je krijgt een schep, je krijgt gereedschap, je krijgt koffie. En het is heel gezellig. Nou, wat goed. En, en als je nou uh, dat heel vaak gedaan hebt... krijg je dan een uh, referentie voor als je wil gaan solliciteren op de begraafplaats. Oh, kuilen? <laughs> ja. Hartstikke goed, misschien wel. Ja. Dat is een reden om het te gaan doen, toch? Ja, nou. Uh, mij niet bellen, want uh, daar is mijn rug te slecht nee. voor. Ik ga niet met mijn schepjes staan. Nee, de ronde nee. eigenaar moet Die, die tijd beton. heb ik gehad dat ik met schepjes in de ronde liep. Ja. Ja. Nee, maar goed. Uh, als, als je als je, als je geroepen voelt, dat je denkt van... Hé, hey, wacht even, dat is toch wel belangrijk. En ja. uh, je vindt het lekker om even lekker uh, aan de slag te gaan... in de, in de vrije natuur. hè? Huh? Vrienden aan. van de Zuidduinen. Hoe konden de mensen zich ook vinden. alweer aanmelden? Ze kunnen daar het beste naartoe gaan om kwart voor oh. tien. Bij de ingang van het Zwanemeertje bij de Frans Zwaans. Wanneer ook alweer? 1 november. 1 november, om kwart voor tien. Kwart voor tien bij het Zwanemeertje. Bij het Zwanemeertje. Neem wel je eigen lunchpakket mee. Oh, ik dacht erbij. je eigen schep. Oh, ja, eigen, eigen, oh, eigen eten ja, meenemen. Ja, juist ja. Oh, okay. ja, alleen als je heel lang blijft natuurlijk. Hè. Ja, ja. en anders dan ga je lekker voor het eten naar huis. Zo is dat, ook weer thuis. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, nou, dat, dat, dat was er weer één. Hebben we nog tijd even snel voor één uh, cultuurberichtje? Een cultuurberichtje. Nou, dat heb jij dat is... die of heb ik zo? Ja, nou, heb jij er ook één? Ik, ik heb vertel. hier uh, ja, leuk, ook een cultuurberichtje. Vertel. Zal ik vertellen? Ja. ja. Jullie hebben me nog niet gehoord natuurlijk, hè? Nee. Um, ja, we, we gaan eventjes kijken wat er in de luifel te doen is op 24 oktober. Dat is uh, al heel snel hè, 24 ja? oktober. Ja, dat is... Goh. Ja, volgens mij vandaag. Ja. ja. Nou, <laughs> uh, Mocht je vanavond niks te doen hebben... en dat je niet naar het mosterdzaadje wil waar ik naartoe ga... omdat er uh, die jiddische zangeres er is... Um, dan kun je ook nog naar uh, de luifel in Heemstede... Want daar uh, is een try-out van Victoria Koblenko en Zineb Falouk. En die try-out heet Golem. Tenminste, zo heet het, uh, zo heet het uh, stuk waar ze mee bezig zijn. En het uh, gaat over, uh, je krijgt een benauwd app appartement te zien in Kiev. En daar balanceren Maria en Marta, de weduwe en de ex-vrouw van een gesneuvelde soldaat... op het, op het dunne koord tussen werkelijkheid en waan. In Golem worden we meegenomen in een scherpe, ontroerende... en soms absurd geestige strijd tussen een weduwe en een ex-vrouw... die niets met elkaar gemeen lijken te hebben... behalve hun liefde voor diezelfde man. Mm -hmm. Terwijl Oekraïne kraakt onder de gevolgen van de oorlog... zoeken Maria en Marta houvast bij elkaar... in herinneringen en in een bizarre poging... om grip te krijgen op hun verlies. En met zwarte humor, rauwe emotie... En onverwachte tederheid vertelt Golem het verhaal van de stille slachtoffers van de oorlog. De achterblijvers, de geliefden, de mensen over wie we nooit in de kranten lezen. Een aangrijpende, meeslepende voorstelling over liefde, verlies en de veerkracht van de menselijke geest. Nou, ik, ik denk wel als je die voorstelling gezien hebt, dat dat uh, wel even indruk uh, gaat, in, gaat ja. achterlaten. Ja. Ja. Dus... Uh, nou, dat is, uh, dat is dat. Nog een heel klein berichtje misschien? Nou, je Van kan het... je weer even opgeven voor de Lightwalk. Hè? Die is op oh, 31 ja. januari en dat loopt altijd heel snel vol. al ja. de vijfde editie. Ja. En uh, dan moet je je opgeven. Dat ben ik nou even kwijt, maar dat zal ik straks nog eventjes opzoeken. Dus dan vertel ik het nog even. Ja. Het thema is water. Zandvoort bestaat volgend jaar 200 jaar. Oké. Okay. En ja. uh, het thema is water. Dus ja. dan moet je iets in je outfit met lichtjes en zo mee doen. Ja, maar ook ja. alle ex-langs de route uh, hebben het thema water. Oké, oh, oké. Okay. Okay. Dus, uh, maar ja, ik, je kan denken: het is pas 31 januari. Maar ik geloof dat ja, uh, je het Ja, maar je moet je dat snel dat opgeven. Het hem. Dat is het. Hem. Ja. ja, Daarom oh, wordt even. het nu al bekend. Sanfordlightwalk.nl. Hoe makkelijk kan het zijn? Oké. Okay. Hé, hey, jongens, uh, we gaan weer naar het eind van dit uur. Dank je wel voor die berichten. En uh, we gaan uh, naar het uh, nationale nieuws en even wat uh, reclameboodschappen. En dan uh, komen wij uh, na, daarna weer bij je terug. We sluiten af met Emerson, Lake Palmer. From the beginning.